Het geslacht van Garderen, een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Barend de Graaf. Vandaag hoort u het elfde deel, Diene neemt een besluit. Veel soep, ze pa. Nee, de paling loopt nog niet erg. Het is nog te koud natuurlijk. Hoeveel varkens staan er nou nog uit? En nog twee. Roei maar een stukje op. Ik denk dat we nog geen vijf pond paling hebben. Nou, een pond te wachten is zeker al, dacht ik. Ho Hou jij die paal maar even vast. Wat is dat nou, pa? Waar? Daar, achter in die fuik, in het gele pak. Dat zou ik ook niet weten. Haal het er eens uit. Alsjeblieft. Wat een dik papier. Het lijkt wel leer. Er zitten allemaal paparazzen in. Laten we dat zakje maar eens mee naar huis nemen. En laten drogen. Wie weet wat er allemaal in zit. Vaar meteen maar naar de kant. En die laatste vuil dan? Die halen we morgen wel op. Roei maar naar de kant. Zou het geld waard zijn, pa? Wat erin zit? Daar weet ik niet. Maar gewichtig ziet het er wel uit. Daar zeker. Pa, hoe vaak of je naar bed komt? Ja, ik kom zo. Op. Fruit, maak dat je in je bed komt. En gauw wat. Ja, ba. Alles is mooi droog. Nou ga ik eens op mijn gemak kijken wat er allemaal op staat. Tess, Ta. Ment. Verdraaid. Een testament. Tjonge, allemaal bezittingen. Bladzijden vol. Al zo dan wijs ik als enige en universele erfgenamen aan... Mijn lieve nicht Lena van Roekel en mijn waarde neef Antoni van Roekel, wonende in Bakkerij Tert aan de voorstraat te Vianen. Hé, hey, die bakkerij ken ik. Zo'n testament gooi je toch niet in het water. Ik denk dat ik die bakken van Roekel morgen maar eens ga opzoeken. Goedemorgen. U bent de veerman? Zeker, meneer. Hoe laat vertrekt het veer? Als meneer het verkiest, vertrekken we nu meteen. Maar als meneer nog even wil wachten... er kan elk ogenblik nog iemand komen... en die zou ik dan gelijk mee kunnen nemen. Hoe lang duurt de overtocht? Dat hangt een beetje van de stroom af. Twintig tot vijfentwintig minuten. Dit is toch de veerdienst van Ameide, hè? Om u te dienen, edele heer... Oh, ik kan wel even wachten. Per slot kom ik helemaal uit Parijs en ik moet naar Houten. Dus een half uurtje langer of korter, dat komt er niet op aan. Zo, komt meneer helemaal uit Parijs? Tja, niet bepaald naast de deur. Hè? Uh, uh, als ik niet al te onbescheiden ben, uh, zou meneer dan misschien wat tijd voor mij hebben? Oh, of ik wat tijd voor je heb, dat hangt voor het grootste deel van jezelf af, man. Maar als ik je ergens mee van dienst kan zijn... Uh, graag, meneer. Kijk... Ik heb namelijk iets gevonden en u, als heer van de wereld, zou mij misschien kunnen vertellen wat daarvan precies de betekenis is. Als meneer hier eens naar wil kijken, misschien is het niks. Dit is het. Alsjeblieft. Uh, dat heeft in het water gelegen, hè? Het zat gisteravond in een palenfuik. Ik heb alles zo goed en zo kwaad als het ging gedroogd. Maar het is wel goed bewaard gebleven, dacht ik. Ja, het is een stevige envelop. Mag ik kijken wat erin zit? Dat is juist wat ik u vragen wilde. Hé, hey, dat is een testament. Hoe kom je daaraan? Uh, dat zei ik u toch? Het zat gisteren in een van mijn vuiken. Merkwaardig. Ik heb al gedacht dat het misschien in de rivier terecht is gekomen bij Vianen. U weet wel... En met die geschiedenis van notaris Mellart? Nee, daar weet ik niets van. Ik ben een tijd in het buitenland geweest. Die notaris is van de winter met koetsen al door het ijs gezakt en verdronken. Oh, daar is de man uh, op wie ik wachtte. Nou, weet je wat je doet? Zet die boer maar eerst over. Daar ga ik op mijn gemak deze stukken eens doorlezen. Graag, uh, meneer. Uh, ik kom zo gauw mogelijk uh, weer om. Ja... Rijd er maar op, met je kar. Dan vaar ik je meteen over. Lijkt me of je haast hebt. Dat heb ik ook, man. Vooruit, schiet op met je kar. En? Wat zegt meneer ervan? Tja, wat moet ik daarvoor zeggen? Waarde heeft een stuk niet, he. Het is een oud testament van een rijke dame... Die hebben bezittingen vermaakt en haar neef en haar nicht. Maar het behoort allemaal tot het verleden. De zaak is al lang afgedaan. Dus nu oh, eens even kijken. Oh, het is al bijna dertig jaar geleden. Dus u denkt dat die bakker uit Vianen er geen cent voor geeft? Dat weet ik niet, beste man. Als die bakker gesteld is op oude stukken, dan misschien wel. Maar eh, wil je dat stuk verkopen? Natuurlijk wil ik dat als het kan. Nou. Ik geef je in elk geval een Riksdaalder voor. Dat is niet veel, meneer. Ik hou van oude stukken. Zoiets krijg je niet elke dag onder ogen. Maar meer dan een Riksdaalder is het me toch niet waard. Maar als ik jou was, dan zou ik eerst eens naar die bakker in Vianen toe gaan. Wie weet wat erachter zit. Maar als die bakker er nou niets voor geven wil. <laughs> ja, je denkt zeker beter één Riksdaalder dan helemaal niks. Daar komt uh, meneer uh, hier wel vaker over. Hoogselden, mijn vriend. Hoogselden. Ik wens je veel succes in Vianen. Tja. Nou, ik weet het goed gemaakt. Als die bakker van Roekel in dat testament geen belang stelt... Nou, wat dan? Nou, dan breng je dat ding maar naar huis de Gent onderhouden. Dan zal ik je er twee riks voor geven. Eén extra voor de moeite... Maar ik zou zeggen, breng me nou eerst eens even naar de overkant. Uh, zeker, meneer. Komt u maar mee. <middels> Keuken. Oh, best hoor, juffrouw Dine. Wat eten we vandaag? Schapenbouwt met stoofpeertjes. Mmm, heerlijk. En mooie kruimige aardappeltjes. En een heldere groentesoep vooraf. En aardbeien met zure room toe. Oh, greta, hou alsjeblieft op met het opzommen van al die heerlijkheden. Het water loopt me in de mond. Als u het straks maar smaakt, dat is het voornaamste. Zou ik je ergens mee kunnen helpen? U? Uh, helpen? Hoe komt u op het idee... Trouwens, ik hoef helemaal niet geholpen te worden. Oh, maar als ik het nou graag wil. Met die fijne juffershanden zeker. Hm. Weet je dat ik me daarvoor schaamgeet? Ook hebt hier heerlijk naar mijn zin, hoor. Alleen, het niets doen, dat verveelt me. En vader zei altijd, dagen zijn er niet voor om ze met onze genoegens te vullen. Maar u kunt van alles. U kunt handwerken, u kunt paardrijden. U kunt prachtig piano spelen. Ach, mocht wat. Nou, ik wou dat ik het kon. Maar vertel eens, Geet. Hoe gaat het met je moeder? Niet zo best, te verdienen, Niet zo best. Ach, u weet hoe dat gaat, hè. Op een grote boerderij. Dat is werken, werken en nog eens werken. En zo sterk is moeder niet meer. Weet je wat ik doe? Ik zoek er eens op. U? Ja, waarom niet? Ik heb laatst samen met mijn oom jullie hoeve zelden rust bezichtigd. En toen heb ik met je moeder kennis gemaakt. Ik vond toen al dat ze er zo minnetjes uitzag. Dag, mevrouw Van Dolder. Hoe gaat het? Dag, mevrouw Diene. Wat Een verrassing. Een verrassing. Als ik u hier zo bezig zie, dan had ik eigenlijk al veel eerder moeten komen. Wat een afwas. Is dat elke dag zo? Ja, wat wilt u? We zijn met de knechts mee, elke dag met ons twaalf. Nou, om te beginnen gaat u hier maar eens lekker in het zonnetje zitten. In het zonnetje zitten? Ik? Ja? Ach. En wee u gebeenten als u daar het eerste uur vanaf durft te komen. Maar hoe moet het hier dan? Nou, voor dat afwasje draai ik toch zeker mijn hand niet om. Ik zal de boel hier wel eens netjes in orde brengen. Zo. Maar kind, laat me je dan toch helpen. Ik blijf zitten. U hebt genoeg aan uzelf. Weet u wat ik eigenlijk niet begrijp? Dat u greet op Ipenburg laat werken. Waarom haalt u dan niet naar huis? Kind, je brunes is toch onze laat Nou, we leven toch niet meer in het tijdperk van de lijfeigenen. Ach, dat begrijpt u allemaal niet. Moet je die fijne handen nou toch eens zien in dat sop? Oh, mens, je weet niet half hoe blij ik ben dat ik mijn handen weer eens kan gebruiken. Maar laat me je dan toch alsjeblieft helpen. Nou, goed. U mag helpen. Alsjeblieft. U mag aardappels schillen. Daar kunt u tenminste op uw gemak bij blijven zitten. <tus> een pan water en hier hebt u een mes als de heer brunesse u toch zo eens zou zien ik zou me geen rood weer goedemiddag samen goedemiddag. goedemiddag wat mag ik voor u doen meneer ik uh, ik wil de bakker van roekel graag spreken ik ben bakker van roekel oh ja maar jou moet ik toch niet hebben u bent veel te jong. Hoezo te jong? Uh, leeft uw vader nog? Mijn vader leeft nog, ja. Dan zou ik graag meneer uw vader even willen spreken. Ja, dat zal moeilijk gaan. Mijn vader is nogal ziek. Maar waarover wilde u hem spreken? Uh, weet u, ik ben Veerman in Amijden. En heb ik een belangrijk stuk gevonden, een testament... waarin onder andere de naam van uw vader wordt genoemd. En daarover zou ik hem graag eens willen spreken. Zou hij me niet een kwartiertje kunnen ontvangen? Gaat het om een testament, zei u? Ja, om een testament van zo'n dertig jaar geleden. Ja, ik zou niet weten wat dat zou kunnen zijn, maar ik zal het hem vragen. Misschien dat hij u even ontvangen kan. Wacht u maar een ogenblikje. Wat is dat voor een testament? Daar kan ik met jou moeilijk over praten, Juffie. Ik zou niet weten waarom niet... Ik weet bijna alles van de familie van Roekel af. Ik werk hier al zo lang. Ja, hoe lang dan? Oh, al meer dan dertig jaar. Nou, nou, zo lang al. Toen ik hier begon te werken was ik twaalf. Uh, heb je ook de zuster van Bakker van Roekel gekend? Lena? Jazeker, heel goed zelfs. Uh, waar uh, zou je kunnen vinden? Dat zal moeilijk gaan, want die is een jaar of wat geleden gestorven. Oh, daar heb ik dan niet veel aan. En ik denk dat haar broer het ook niet lang meer maken zal. Wat mankeert hem dan? Zijn zoon wil het niet zien, hè. Die is op zijn manier gek op zijn vader. Maar de oude van Roekel, die is niet helemaal... Niet helemaal fris meer, zou ik maar zeggen. Hoezo niet fris? Nou, niet helemaal goed bij zijn verstand, bedoel ik. Oh, op zo'n manier. Tja, dan heb ik hier weinig te zoeken. Uh, uh, maar uh, als jij hier al zo lang werkt... Kun jij je dan niet wat herinneren over een testament? Over een testament? Um, Jazeker. Daar is destijds heel wat trammeland over geweest. Het fijne weet ik er niet van. Maar ik weet wel dat mijn baas ineens schat en schatrijk was. Hij heeft een tijdje op een kasteel gewoond. Maar toen is eerst zijn vrouw gestorven. En later kreeg hij iets zo gezegd in zijn hoofd. En toen wilde hij per se weer bij de bakkerij wonen. Oh. Nou ja, die mensen zoeken het maar uit. Meneer, wilt u deze zaak ogenblikkelijk verlaten? Uh, maar. Uh... Uh, ogenblikkelijk zeg ik je. Mijn vader weet niets af van een testament en wil er niets van af weten. Zijn hele leven is hij al achtervolgd door schurken die hem met een testament lastig vallen, zegt hij. Wilt u er alsjeblieft ogenblikkelijk weggaan? Of ik zal de dienders laten waarschuwen. Huisje me nou. Uh, goed, meneer, ik ga al. Ik ga al. Waarom deed je nou zo onaardig tegen die man, Hendrik? Bemoei jij je daar nu maar niet mee, Wim. Maar er was destijds sprake van een testament. Dat gaat mij niets aan en dat gaat jou nog minder aan. En als mijn vader zegt dat er geen sprake is van een testament, dan is dat zo. En nu aan het werk. Vooruit. Dine, kom eens hier. Ja, oom. Ik heb vanmorgen een brief gehad van die student, die Hermen van Garderen. En? Wat dacht je? Ik zou het niet weten. Nou, het lijkt me anders vanzelfsprekend. Zou jij in zijn plaats dat aanbod van mij niet aangenomen hebben? vraagt u me wat. Dus jij zou ook niet meteen ja gezegd hebben? Ik zou niet meteen nee zeggen. Maar ook niet zonder meer ja. Ik zou daar in alle rust over willen nadenken en... Ach, wat praat ik. Ik zit niet in die situatie. En als die Herman van Garderen vindt dat hij... Nou, laat ik je dan meteen maar uit de droom helpen... Hij heeft nee gezegd. Oh. U bent teleurgesteld? Mm, ja. Eerlijk gezegd wel, ja. Nu wordt er tegen u niet vaak nee gezegd. hè oom? Wat zeg je dat weer fijnjes. Maar misschien heb je wel gelijk. Geeft hij ook nog een motivering? Oh ja, dat wel. Hij kan prachtig schrijven. Luister maar eens. Ik weet niet of ik het hoge ambt waartoe mijn moeder mij bestemd had waardig ben. En hier. Uw hulp, hoewel gemeend ook, legt mij aan banden. Nu ben ik naast de allerhoogste alleen mijzelf verantwoordingsschuldig. En hij dankt mij voor het vertrouwen dat ik hem heb gesteld heb. U hebt meer vertrouwen in mij dan ik zelf heb. En zo gaat hij door. Hij vraagt me ook nadrukkelijk om jou de goede te doen. Dank u. Dan zou je mij een plezier willen doen, dienen? Natuurlijk, om. Schrijf jij deze jonge man namens mij weer een briefje terug... dat ik zijn brief in goede orde ontvangen heb...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 Uit uw brief begrijp ik dat u vreest onwaardig te zijn voor het ambt van predikant. Ik kan mij dat indenken, maar weet dat als u zichzelf waardig zou keuren, de Heer u niet zou kunnen gebruiken. Met vriendelijke groet, Diene Siebesma. ...waar ik nu zin in heb? Nou, om? Om samen met jou een heerlijke tocht te maken... ...in een open rijtuig. Dat zou ik ook heel Oh. Maar ik kan niet. Wat? Jij kunt niet. Het spijt me verschrikkelijk, maar... ...ik kan niet met u mee vanmiddag. Wat zeg je me nou? Nee, om... Ik heb iets te doen. Ja, ik, ik doe het al enige tijd. Mevrouw Van Dolder is ziek. Ze kan het werk op de boerderij alleen niet meer aan. En daarom help ik haar smiddags, om de dag. Daar rekent ze op. Jij, jij werkt smiddags. Wat voel je daaruit? Oh, niets bijzonders. Gewoon huishouden. Zoiets deed ik in Zwolle regelmatig. Maar, maar, maar, dat, dat, dat, dat is... Jij werkt bij een van mijn pachters. Kind, het is absurd. Jij, bij die kerels daar op de hoeve. Brood voor hen snijden. De vloer aanvegen. De mensen zijn al opstandig genoeg. En de Heere heeft de standige schapen dienen. Hij wil grenzen hier op aarde. Mijn vader dacht daar anders over. Luister. Vrouw van Dolder heeft hulp nodig, zeg je. Goed, ik geef die hulp. Dat doe ik zelfs graag. Vanmiddag nog stuur ik Toner naar haar toe. En die maakt daar om te beginnen veertien dagen blijven werken. Niet om de dag... Maar iedere dag. En je zult me toch willen toegeven... dat Tona daar beter kan werken dan jij. Maar dan ga ik toch wel morgen naar mevrouw van Dolder kijken hoe het met haar gaat. Kijken hoe het gaat? Ja, uitstekend. Je bent vriendelijk en lief. Maar bewaar je afstand van die mensen. Afstand bewaren. Alsof Rav van Dolde geen medemens is. En geen Christen, Alsof we niet alle gelijk zijn voor de heer. Nee, oom. Ik kan u hierin niet volgen. Ik denk dat ik maar gauw het voorbeeld van die hermen van Guarderen volgen zal. En mij van u onafhankelijk zal maken.